Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee gebouwen van de universiteit Leiden zijn vanmorgen bezet door pro-Palestijnse demonstranten. Ze eisen dat de universiteit zich uitspreekt tegen de oorlog in Gaza. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat het nu gebeurt dat die banden verbroken worden. Want de genocide is nu gaande. We moeten nu laten zien dat we Israël niet meer steunen. Ook als universiteit niet. En ja, zolang dat niet gebeurt blijven we hier staan. De colleges die in het gebouw zouden plaatsvinden zijn verplaatst. Sinds ruim een week zijn er bezettingen bij universiteitsgebouwen in heel Nederland. Gisteravond probeerden studenten van de Universiteit Tilburg nog een gebouw te bezetten. Zij werden tegengehouden door bewakers en zijn toen weggegaan. Bij een Poolse supermarkt in Culemborg is vannacht een geldautomaat uit de gevel geblazen. De ravage is groot. Volgens Omroep Gelderland zijn na de plofkraak twee mensen gevlucht. Er is nog niemand opgepakt. En in Texas is veel te doen om een besluit van de gouverneur van die Amerikaanse staat. Die heeft een oud-militair vrijgelaten die vastzat voor het doodschieten van een Black Lives Matter betoger. Hij kreeg vorig jaar 25 jaar cel, maar volgens de gouverneur was het zelfverdediging. Deze journalist leest een stukje voor uit de reactie van de aanklager in de zaak. De board en de gouverneur hebben hun politiek over de en made a of our legal system. Hij noemt het een politiek spelletje en zegt dat het rechtssysteem te kakken is gezet. En vandaag komt er mogelijk iets speciaals aan in de voetbalwereld. Een ex provoetballer uit Duitsland zei eerder dit jaar dat er meerdere Europese spelers op het hoogste niveau tegelijkertijd uit de kast willen komen. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Mijn collega Jeroen Gortworst maakt een podcast over LHBTI'ers in de sportwereld en vindt dit speciaal. Het is nog steeds zeldzaam dat homoseksuele profvoetballers op het hoogste niveau uit de kast zijn. Dat zijn er over de hele wereld echt maar een paar. Dus ja, dat er dan zo'n aankondiging is dat vandaag dan ook echt meerdere profvoetballers uit allerlei landen tegelijkertijd uit de kast zouden komen. Nou ja, daar stonden mijn oren in ieder geval wel, wel even van te klapperen. Om welke voetballers het gaat en of het echt gaat gebeuren is niet duidelijk.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 That, ja, sorry, het nummer was afgelopen. Ik heb namelijk de beste, luisteraars, een keekje in mijn mond. Dat was wel uh, abrupt, hè, he, dat het nummer afgelopen was. Ja, maar abrupt. Zo, zo, zo is zo heet het nummer ook. abrupt, oh, ja, abrupt. oké. Okay. Dat is ja. geschreven door een Duitse componist, Heinrich, Abrupt. Dan krijgen we nu het pluspunt van de uitzending, luisteraars. Ja. ja pluspunt, ja, ja. want we hebben ons, Gerry uh, naar veel... Uh, um, ja discussies en moeilijke, moeilijke toestanden... hebben we Gerry eindelijk bereid gevonden... Ja. om ons iets te vertellen over plus. En er zijn drie, maanden, zijn drie maanden overleg... zijn eraan vooraf gegaan. Met ja. allerlei eh, partijen die er zich eh, in mengden. Maar uiteindelijk hebben we nou een uitslag. Er is kun... een uitslag. <laughs> FC Twente, Ajax... <laughs> zes dus drie gerry wij houden ons mond we laten het in jou ja. over kom op vertel vertel nou ten eerste is er weer uh, kunstgeschiedenis uh, museum of modern art dus heeft u altijd al willen dwalen door die prachtige zalen van internationale topmusea zoals het museum of modern art in New York He, dat is een van heel heel bekend ik ben er nooit geweest maar het is wel een heel mooi museum en tijdens die lezing kun je kennis maken met de, de ...fenomenale collectie van het museum... ...en de prachtige gebouw en zijn geschiedenis. Dus reis mee door de kunstgeschiedenis... ...aan de hand van schilderijen, beelden en andere objecten... ...uit verschillende tijdperken. En dat kun je dus bij Pluspunt doen. En dat is dan uh, niet bij Pluspunt... ...maar in het Jutters hart. En Jutters hart is, is een... Dat? Dat is een locatie, uh, net als de Zandstroom, zeg maar eigenlijk. Oh. Zo'n zo soort locatie. En in Zandvoort ook? In Zandvoort, ja. En waar in Zandvoort? Uh, dat is op de burgemeester Nawijnlaan. Zeg mij niets, maar misschien mooie... kunnen mensen een ja, beetje de richting... Ja, het, uh, het is achter de Kostverlorenstraat, zeg maar. Oh, achter in de buurt het hier. Ja. park, zeg maar. Hele mooie buurt ook, hè. heel mooie huizen ook, allemaal. En daar ligt maar ook dus... de Wilhelminastraat is en zo? Ja, daar zo'n ja, ja, ja, klopt. Ja. En dat is dus zondag, aanstaande zondag, 26. Nee, nee volgende week, zondag 26 mei. Nee, de uh, dag na de reddingsboot. Na de reddingsbootdag. Ja, ja. uh, van twee reddingsboten, maar één reddingsboot hè, hier in Zandvoort. ja, ja. ja. ja. ja. Uh, je zegt niet reddingsboot, maar reddingboot, zeg je. Ja. Ik weet niet, ja, dat vind ik altijd en hebben ze een En la, zondag... later hebben ze daar ook een, een, een, een zanger na vernoemd, Otis Redding. Ja. Ja. ja, goed. Ja, en, ja, en dat is ja. dan op de zon van 2 tot 4 in de En dat kost wel 10 euro, want dat is natuurlijk best wel. Uh, Wacht ja. even, maar Ik ga naar storing moeten lijnen. Wat zeg je dat hoeveel? 10 tien euro. 10 tien euro? Tien euro? En ja. zit daar dan ook een, een Chinese rijsttafel bij? Nou, daar zit er geen, geen eten bij en zo. Maar het is natuurlijk wel. Het onderwerp hè, is natuurlijk wel. Uh, ja. Uh, ja, ja, uh, goed. Het is duur voor. Normaal eigenlijk, 10 euro. Ja, he, want meestal is het altijd me. wel onder de 5 euro. Ja. Zeg maar. Ja. Ja. maar goed, het is voor de liefhebbers, voor de kenners. Maar is Denk er nou ik... een affiche wat je, wat je in je handen? hebt? Dit is een affiche. Dit is in New York, even... dit is die beruchte appel. Die ken even ik ken die Even, een, wel. even, even wel. Zo, in, uh, ja. zo. Kijk. Zo? Ja. En nou is de vraag van de week. Wie heeft dat hapje uit die appel genomen? Ja. Ik zit Ja, dat, dat kunnen verschillende mensen zijn geweest. Nee, dat is die zonder appel van Eva. Ja, maar het kan ook sneeuwwitjes zijn geweest. Wie? Snelwitje, Nou, ik heb die, die stiefmoeder ja. van haar eens bekeken. Maar die maar die he, dus op, al... zich, op zich is dit al een zure appel, hoor. Nee, nee. nee ik geloof maar niet. die heeft niet die hele... Want dit is een klokhuis, hè? Dit ja, is een ja. klokhuis. Die is niet Snelwitje geweest, want ik geloof niet de Sprookjes. Dus ik wel. <laughs> ja, ik ben altijd beveiligd <laughs> geweest in een Sprookjesbos in Efteling. Ja. Ja? ja? ja, ja, ja, ja. daar kwam je ze tegen, natuurlijk. Ja, en uh, alles ja. liep daar door elkaar heen. Ja. Want uh, jij dan natuurlijk de, de afdeling... Uh, de, de opruimers, zeg maar. Ja. En daarnaast had je dus de afdeling, de red lights... Ja. En dan hadden we daar een hele grote man staan, een beetje stevige man. En die riep dan, papier, hoeren. Alles ging <laughs> door elkaar heen. Ja, maar goed, dat je verder maar even een pluspunt, Gerry. Uh, ja, om dan nog even in de, bij de kunst te blijven, Ach. is er natuurlijk ook poëzie. Poëzie, amerikaanse poëzie. Poëzie. Latijnse, Amerikaanse. Met poëzie album. Uh, en dat is dan weer onbegeleid. wel een bekende man, Theo Jin Soo. Ik denk dat dat iemand van Chinese afkomst is, nee, denk Japons. ik. Nee, Japans. Is dat Japans? Mm -hmm. Shinsu? Hai. Shinsu. Hai, wat kan je maar eens? Gerrie. nou sanjou, katana. Maaai, <laughs> nooit je ik ben. Goed. Je vijgt me niet, Gerrie. Ja, maar dat is een hele andere cursus. Wat je ja, dat is <laughs> Ja, hele <hoor. laughs> andere cursus. Ja, dan wel bij. Ja. <laughs> ga door, Gerrie. Ga door, ga door. Dus Onder begeleiding de de van deze ja. meneer, Theo ja. Singh. Jin Su. Hè? Wie? In het kielzog van, in het van <laughs> Columbus... <laughs> maken we dus een poëtisch reisje naar Latijns-Amerika. Het is helemaal geen Chinees. Het is een Latijn-Americano. Ja, maar hij heet Theo. Hij heet Theo. Dan ben je toch niet van Chinese afkomst. Nou, volgens Ficky Leander was wel. Ja? Theo! <laughs> je vana gelat. Goed. Ja, en verder? U krijgt dus gedichten in het Spaans... Met de vertaling in het Nederlands. Ok. De en de bespreking is in het Nederlands met een vleugje Spaans. Ach. Ah, om, het, si. m, om het makkelijker te maken. Reis mee en oh, laat je het en Goede reis. Dank Buen, u. viaga. Via, via. Via, Buen, viaga? Ja. Het is een hele andere cursus Gerry. Hou je nou eens even bij ik de les. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Wat staat er dan? Buen, ja? Viaje. Viaje. Maar dan spreek je. Maar die, die jeegent je uit als een g, denk ik. Ja, als een g. via. Want eigenlijk, eigenlijk ben... heet jij. jij heet, eigenlijk heet jij Ferry. Maar de Spanjaar noem je dus allemaal je, Gerry. Ja, klopt, ja. ja. Hé, hey, maar luister. Uh, maar dit, dit is op... gratis toegankelijk? Dit is vandaag. Het is vandaag, maar gratis toegankelijk? het is vanmiddag. Ja, nee, Bij maar pluspunt. Nee, oh. het is. Uh, 2,50 euro. Nou, dat heeft het met verband met de t, consumptie. Ja, ja, ja, ja maar, de consumptie. maar daar kunnen we maar er eigenlijk dus wel van uitgaan dan... dat Sharon niet naar Sander gaat vanmiddag. Want nee, hij moet gaat eerst naar hier, die cursus Sander, sorry! Nee, het is dus een, het is dus een, een bespreking over Latijns-Amerikaanse poëzie. Ja. En het is in de bibliotheek in Zandvoort. Dus naast, pluspunt hè, ook, en naast Rabbel. Zeg maar. ja. Daarnaast heb je de bibliotheek. Ja. Maar het uh, is La, dus Latijns-Amerikaans, dus eigenlijk het Spaans dan? Ja, is Spaans. Want ik zie hier uh, toevallig een uh, Spaans gedicht staan. Uh, ik kan hem er wel even ja, voorlezen. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Dat is al Spaans, uh, poëzie. Dat is Spaans, dat klopt. Ja, dat is Spaans, ja. ja. Maar uh, dat is dus uh, vanmiddag. En waar is dat? En dat is dus in de bibliotheek Zandvoort. Een blauwe tram. Bij de blauwe, in de blauwe, tram. In de blauwe Ook, tram ja. En dat is uh, 2,50 euro en dat is van twee tot half vier. Dus hier na deze uitzending... Kunnen dan gaan we wij als dan, een idioot naar, naar latijns amerika toe. En dan kunnen we... Ja. Dus uh, dat was uh, de po poëzie. Poëzie. poëzie. Poëzie van Theo Chin van Theo Su. Wie? <laughs> ja, je moet niet zo plagen. Nou, jullie plagen me. Ja. Jullie plagen me. Ja. Maar ik heb het toch voorgelezen. Nou, ik vind... Uh, ja. En, uh, maar dan hebben we nog meer. Okay. Oh, oh, er is nog... Acht. Je kan ook stappen met pluspunt. Oh, leg eens uit. Um, dan kun je dus elke eerste donderdag van de maand kun je samen gaan wandelen. Stappen dus. Hè? Ja, ja, ja. En dat is dus al begonnen. En dat kan dus elke donderdag van 2 tot 3: Deelname is gratis. Uurtje lopen. En dan kun je een uurtje lopen. Je moet verzamelen om kwart voor twee. Een kwartiertje van tevoren. In pluspunt krijg je ook weer gratis koffie en thee. Maar dat is dat ze... twee uurtjes toch of niet? Maar je moet nee. ook weer terug. Nee, het is van 2 van tot 3. Ja, ja. Maar je moet een kwartier eerder... Dus een ja, half uurtje de... heen en een half, en een half uurtje, uurtje terug ja. Ja. Dus uh, dat is elke eerste... Zijn jullie nog serieus? Wij zijn altijd serieus. Als er dan twee mensen in deze studio serieus zijn... Dan, dan zijn het wij. Is maar goed dat ze kunnen zien dat jullie niet serieus zijn. Nee, nee, nee. En uh, uh, ja. hier staat... Uh, als ik op dit knopje druk... Dan gaat er voor de webcam een, een luxe <lacht> naar beneden. Kijken wat er gebeurt. Ja, gebeurt Nee, maar dat, dat wandelen... Dat maar is... dat is nieuw. Dat is wel leuk. Gewoon wandelen. Maar er zijn kosten aan verbonden? Nee, het is, is gratis. Maar je krijgt toch nog koffie en thee. Dus dat is van tevoren dat je dan koffie en koffie En dan verzamelen en dan om twee uur meteen vertrekken. Waar naartoe dat is, ligt er maar net aan. Maar dat geeft dan een enorme chaos. Je kunt dan niet... Je kunt er niet en verzamelen en gelijk vertrekken. Dat kan toch niet? Eerst verzamelen ja? met een kopje koffie, met thee, met een koekje. Ah, oh, zit wat tijd En dus? dan vertrekt iedereen om twee ja. uur om om drie uur weer terug te zijn. Ja, dat is Snap zo. Snap je? Ja. Dus je gaat niet heel ver weg, denk ik. Nee. Uh, ik denk grote krocht en dan weer terug. Denk ja, ik. dan ben je wel een, met een uur bezig. Ja. Met een uur dan bezig. Hebben we nog, hadden we nog wat leuks. Uh, daar hebben we het als eerst over gehad. Over Line Dance. Dat is een groot succes bij Pluspunt. Elke vrijdag van half twaalf tot half één, ook een uur. Vijf euro per les. Ja. Je kon, je, en dan kun je je melden bij, bij Pluspunt. Dat is beneden in het theaterzaal. We hadden het net over de Pas en Ammen. Pas en Malam. Pas, pas en Malam. Oh, oh, oh, oh, Ja, nou ja, daar hadden we het over. Ja. Eh, maar daar heb ik ook line dance gezien. Ja, ja. dat doen ze ook. Ja. ja. Indische klopt. mensen, zijn, Indische gek mensen zijn, zijn gek op line-ins. mensen zijn gek op line dance. Ja. ja heel, ik weet niet waarom, maar het is, dat klopt. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk, hoor. Ze zeggen ook... Kan, ze zeggen ook kan, je, kan je het ook? Nee, kan het niet. Nee, nee. Ze zeggen ook wel eens... ...Saya Oregon Line Dancer. Ja, saaie Saya, saya <laughs> Line Dancer. <laughs> saya. Maar, uh, nou, dat... Ja, dat was, was het. Maar, maar het was leuk, toch? Het was... was uh, ja, het was een hoop Nog even, gerry, positieve... want ik weet niet of... Misschien heb je het gezegd, maar het is mij nog even ontgaan. Wanneer is dat ook weer? Dat is elke vrijdag. Elke vrijdag bij Pluspunt. Dus pluspunt vandaag in de blauwe ja. tram. Um, uh, vandaag, dat is vandaag. Ook. Het dus ook. is al geweest Van half twaalf. Oh. Hal twa oh okay. no, nee, half twaalf. Dus je we we hebt nog een kwartier om, uh, om er naartoe te gaan. Oh, oké. Okay, nou. Tot half, maar half de, twaalf. Maar de, de gastspreker, meneer Chu? Nee, dat was in een, andere, dat was een ander uh, evenement. Ik vind het zo'n mooie aparte naam: Theo, tzu, hè? Theo Chin Chu. Ja, maar er was er nog eentje: Chu. En zijn broer heette Ha. Ha Chu. <laughs> My eyes again. Climbed aboard the dream Weaver train. Try to take away my worries. Gary yes. Wright met de Dreamweaver. En, uh, ja. Dat echt een jaren zeventig nummer, dit. <laughs> ja. En uh, ja, nou ja, goed. Uh, ja, we moeten toch een heel klein beetje verder steeds. Want we hebben de jaren zestig al een heleboel... Uh, een heleboel muziek maar voor, Het is toch weer mee. een beetje andere muziek, hè? Wel weer de jaren zeven. Ja, dat is zo, maar uh, dat is zo. Ja, dat is ook zo. Zeg mensen, ik ben niet helemaal voor niets gekomen. Ah. Ik wil met jullie oh, nog eens eventjes, eventjes kort, sluiten jullie even sluiten over Pinksteren. Ja. Want ja. Jerry heeft al het recht opgemaakt. Ja. Dus het uitstorten van de heilige geest. geest. Ja. ja. Het starten. Het uitstorten. Oh, het uitstorten. Ja. Van de hele ja. geest. Het storten op de, op de mensen allemaal. En die kunnen dan verder het, het, het, het geloof kunnen ze verder ver, ver, verbreiden. Verspreiden. Heb jij daar iets mee, Willem? Jazeker. Vertel. Uh, maar wil ik als pater wil ik ook weten wat voor vlees ik bij Willem in de keup heb. Nou, ik heb de, de, de kerk waar ik altijd naast heb. Die heb ik voorzien van een, een installatie waarbij ze dan het geloof... Nog beter konden verspreiden. O, dat was zeker dan een, een moskee dan. Nee, nee, nee. nee. O, ik, ik heb ze ventilatoren verkocht. O, ventilatoren. Oh ja, dat is wel handig. Ja. No. Ja, je my moet er niet man. zo mee spotten, vind ik. Want nee, maar je nee, sprak daar niet mee. He? Het, is echt waar. Ja. het geloof is toch een serieuze zaak. Is maar serieus. aan de andere kant is het geloof ook het schif op de wereld. Ja, geloof je dat? Want, zeker? Het, want daar is namelijk geen. Geen geloof waar geen oorlog uit voortgekomen nee, dat is. Als het nou zo. over de joden gaat, of de christenen, nee, of, nee, de ja. Moslims, ja. of de moslims, of de boeddhisten. Nou, de boeddhisten is geloof ja. wel aardig vredig. Maar boeddhisten is, is geen, geloof, ge geen geloof, hè? Nee, nee. Is geen geloof. Nee, joh, het is een manier van leven, een way of life. Oh, de playing, Ja, dat is misschien daar is dat over. Nieuws. Mother's Praying, ja. a Way of Life. Kijk, wat jij bedoelt, daar hebben ze ook ja. een nummer, een muziek voor gemaakt. En ik heb daar nummer één voor je opgenomen. De Way of Life? Nee, nee, nee. Oh. Een nummer die wil ik dan eigenlijk ja, voor, ja, voor, voor, voor alle mensen die hier zich mee bezighouden. Uh, maar uh. nog goed, om even af te ronden, want dan ik er zo de prullenbak in gemietigd. Jme, ja. Ja, dat. Ik wil nog eventjes alle mensen een zalig Pinkster toe toewensen. En dat jullie dan ook maar mooi weer mogen genieten. Dan doe ik het ook. En uh, Kerry, ga je ja. nog wat leuks doen met dat Pinksteren? Ik ga douwtrappen, hè. Wat ga je nog doen? Ja, douwtrappen. Hoe hoor je dat, willen. Ja. Ze gaat Had ik de... eigenlijk vorige week moeten doen, maar dat ben ik vergeten. Ze Normaal gaat douwen trappen. Doe je dat op Hemelvaartsdag, douwtrappen? Ja. Maar dat ga ik dus nu met uh, Pinksteren. Doen. Want Hemelvaartsdag is. Dat was de, een week geleden, hè? Ja. een week geleden alweer. Ja. Gaat dat tijd snel voorbij, hè? Ja. is ongelooflijk. Ja. Nou goed, ik neem afscheid van u luisteraars, want het gezin moet ook niet te lang duren. Nee, ja, dat vind ik ook eigenlijk. Ja, ja. Nee, heel fijn natuurlijk. Nee, leuk, dat je dat zo zei. Ja, nee, nee, maar ik heb, uh, als dank daarvoor heb ik een nummer klaar staan. Die wil ik graag aan u overlaten. Nee, maar aan. fijn dat u even langs zit. Nou, dankjewel, ja. Jerry. Ja. In ieder geval nog eentje positief. Mm. Ja, Joke, bedankt voor, voor de foto's natuurlijk. Bedankt voor En je voor zegt van, ja, ach, helaas net te vroeg, ja, wat was ik aan het doen eigenlijk? Ja, um, ik was bezig met een handoplegging bij ja, Charles. Ja, je zegende Charles eigenlijk, hè? Voor ja, de Pinksteren. jij was wel bezig met de heilige geest. Ja, en het echte verhaal ja. is dat Charles een hoorapparaat zat scheef. Hij, hij gaf me de zegen. Nou, ja, de laatste, de laatste daar heb sacrament. Je wat, daar heb je wel wat daar gehad. Nou, als, ja, als Willem jou de zegen geeft, dan heb je gezegend, hoor. Dat ja. Ik, <laughs> euh... Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik was uh, laatst... Uh, laatst gaf ik iemand de laatste sacramento. Dat was ook wat? Sacramento? Ja, in ja, the middle had... of the road. Ja ja, dat ja, was, uh, ja, ja. ja, ja, in het midden van de weg. In midden sac... van de weg, ja, dat was... Dan de komt er een vrachtwagen aan, nou, dan heb je de laatste sacramento al nodig. Ja, dat is, niet, dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Maar ja, goed. Maar midden op de weg kun je bol doen, hoor. Ja, is dat zo? Ja, dat vind ik ja. wel een voorbeeldje. Chirpe, chirpe, chirpe, chirpe, chirpe, chirpe, chirpe, chirpe, chirpe. Die, chirpe, chirpe, die vogels zitten er allemaal, toch? Nee, in the middle of the road. Dat is een andere weg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 Started out with nothing, and you found that you're a savvy man. Ja, stuck in the middle of you. Gary Rafferty met de the, the band Steelers Wiel. Yeah. Yeah. so the they wheel. make you a star. In mm -hmm. your heads in a cloud. I, I, I, yeah. Ja, nee, die ken je ook wel, ja. hè? Ja, Jerry ja. Jerry Laat die ook van Gary Rafferty. Gary Rafferty. Dat zag dan in de Burg. Baker Street. Is ba ba ba hey, Baker, Street. Baker. Baker Street. Heel goed. Ja, ja. ja. ja. ja. Zo, daar ja. heb ik van jou goed, niet goed. verwacht. Hè? Nee, hè? En uh, wat nog meer? Uh, late, late again. Ja, Where I I yeah. It, yeah. When I get home. Yeah. I'll be waiting. en ja. ja, vooral met bezuiniging draaien we geen muziek meer. Wij <laughs> doen het tegenwoordig <laughs> zelf. Live. Ja. En, uh, maar, ja goed. maar goed, uh, had je verder nog iets uh, trouwens? Want wij uh, gaan de uh, richting de klok van half twaalf. Sterker nog, daar zijn wij al. Zo snel rijden we. Naar de Potjesmarkt. Naar Na, de Potjesmarkt. Naar de Hotelsmarkt. Daar potje ja. ja, gaan we straks naartoe. Naar de putjesmarkt, naar de putjesmarkt, want we zijn nog lang niet moe. Kijk. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a promise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 your clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his train.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 Ja, ja drummer Steve Gett. Uh, <laughs> ja, fantastische Bent erachter. En de boxer was, uh, uh, zo lees ik, uh, een van de eerste favoriete singers van uh, uh, Toon Hebbing. Dat is een meneer die uh, onder meer schrijft voor, en dan moet ik even spieken, de Gelderlander het, het gaat over Paul Simon zelf, dit nummer. De kracht van het nummer is dat het gaat over een knokker. Dus iemand die strijdt in het leven... en die telkens uh, ja, met eigenlijk een teleurstelling uh, terugkomt van zijn, uh, van zijn trip... of zijn reis of zijn doel wat hij wil bereiken. Uh, toen een vriend van mij wist dat hij zou gaan overlijden aan kanker... vroeg hij mij en mijn muziekvriend om liedjes uit te zoeken... voor de avondwaken van de uitvaart. En daar wilde hij ook per se de bokser bij hebben... Uh, omdat het ook een uh, favoriet nummer van hem was. En het is kennelijk ook iemand geweest dan die in, in zijn leven veel strijd heeft moeten leveren om bepaalde doelstellingen te bereiken. Ja, en, als maar, dan, en als je dan door kanker wordt geveld, ja, dan, is het, uh, ja, dan uh, is het vechten tegen de bierkamer. Ja. Dat verlies je meestal. Dat ja, ja. blijft dus de muziek, hè? Ja. Dus. Ja. Maar nou ja, goed. Mooi. Maar ja, mooi nummer, Willem. Ja, ja. ja, dankjewel. Dat was een lange versie trouwens. Ja, ik heb, ik heb, ik heb uh, nog niet zo... Nou, ook al een paar jaar geleden. In de Philharmonie in Haarlem uh, trad uh, Art Garfunkel uh, solo op. En, uh, samen met de gitarist. en uh, Die heeft ook fragmenten van het liedje gezongen. Uh, in zijn eentje toen. Ja. Zat er natuurlijk Die mooie, die mooie sound effects ja. zaten daar niet bij, maar ja die stem Bek was toch wel indrukwekkend ja die stem van die man die, die heeft gewoon nog een, een geluid, joh. Oh, maar wel. heeft hij de mercedes weggedaan dan Bens was het ja heeft hij die weggedaan ja ja, ja ja ja dat je zegt in zijn eentje <laughs> ja, ja nee. oh jongens sorry joh. maar het is nog vroeg. Dus. maar uh, mooi verhaal de plannen zijn verhaal dat is Hartstikke goed goed gedaan man ja dank u dank u ja nou, ja applaus ja dank u applaus, dank, applaus. dank u dank u applaus. Evening is a time of day I find nothing much to say Don't know what to do But I come to When it's early in the morning Over by the window Day is dawning When I feel the air I feel that life is very good to me Something in the early morning meadow Tells me that today you're on your way And you'll be coming home, home to me Nighttime isn't clear to me I find Newly born vibration sneaking up on me again There's a sunbird on my pillow I can see the funny weeping willow I can see the sun you're on your way You run early the Ja, het is er wat bijzonders bij dit nummer. Fanny ja. Fair, early in the morning. Daar kwam, kwam onze, onze, onze lieve Gerry kwam ermee. Ze zegt van, dit nummer ken ik toch? En nou is Sharon aan het zoeken geweest. In ja. zijn toverdoos. In mijn tover, ja. In, in die toverdoos ja, van hem. Uh, yeah. Met zijn joystick. Uh, en hij is erachter gekomen dat het nummer. Ja, is mensen, Paul hebben, en Mary. mensen hebben toch niet via de camera mijn joystick gezien? Hè? Ik hoop het toch niet? Nee. Ik hoop dat hij hangt onder de tafel, dames nou, en heren. Ja, maar nou, hij is van. Ze beginnen al te reageren: van, hé hey, Eikel. <laughs> ja, nou ja. Paul goed. en Mary, ja, inderdaad. Paul en Mary, ja, ja. 1967. Ja. Heb je daar een nummer van? Uh, ja. uh, heb je die op Denkens toevallig? Van Paul en Mary. Paul en Mary, zou je even kunnen kijken? Dan gaan we even, dan moeten we even Zorg even voor een pauzemuziekje. Ja. <truh>, uh, Paul en Mary zijn? je? Paul, Paul en Marij. Ja, en Paul en Mary. Paul and Mary. Ja. Als je nou even kijkt, dan, uh, als het te lang duurt, dan zet ik wel een nummer op. Maar, uh, ja, ja, nee, ik, ik kijk eventjes. Paul. Paul en Mary. Mary. Mary. Je weet wel uh, dat uh, de dat, uh, uh, Beatles nooit kaarten, hè? Uh -oh. Nooit? Geen nee, je? Paul Macaart niet, hè? Paul Macaart. <laughs> slecht. Wat een slecht. Dat ja, nou. niet. <laughs> even, even. Ja, ja. Paul en Mary. Paul en Mary. Mary. Mary. Mary. Paul en Mary. Nou, we gaan kijken. Ja, Paul en Mary. En blowing en in, blowing de wind. in de wind. Ja. Nee, maar dan moet je wel het nummer erachter tingen. Early in the morning. Want anders krijg je is dus Hele uiveren van Paul Mann. Die hebben veel gezond. Early. En er, en er zit early, niemand op de wachten. Early, early. In the morning. In the morning. In the morning. Listen very carefully, I Tell it only once. Is dat your duck? Kijk, early morning 1966. Ah, nee. Wil je me eens even aanklikken, dat ding? Ja, maar kijk of je. Nou ja, dan krijg je eens natuurlijk weer reclame. Dan moet ja, dat heb even... je niet hoor, maar dan ja, moet je even nee. het luidsprekertje aantikken. hè. Zo ja, paar. dan ga ik maar. Laat eerst met die reclame. Deze reclame bij, uh, Ik bedoel Easy reclame. Toys, op te eruit? Da -da -da -da. Daar komt hij, hè? Ja. Dank u, dank u, dank u. Nou, nee, Danny Veren lijkt op hem. Het nummer is van 1966. Ja, Hij ja. nee, lijkt ook nog op Danny Veren. Ja, alleen het haar van hem zit wel goed. Ja. Ja, ja. Ja. Ik vind het haar van Danny Veren en een rollercoaster. Oké, okay, hartstikke mooi. Een beetje vreemde tekst, maar daar zal ik buiten de uitzending alleen maar over zeggen. Want, uh, ja, maar ik. Uh, ja. Een mooie dame met een heel lang blond haar. Ja, ja, ja het is Mary, Mary is dat. Ja, Mary, Mary, Mary. Elsting. Marie, Tante Marie. Ja, ja en, en, en wat Peter, Peter, Paul en Mary. Peter, Paul en Mary. Peter, Paul, Paul en Mary. Ja. ja. Peter, Paul en Mary, ja. Maar ja. ja. ja. ja. die Mary, ja, die, die dateert van. Het, uh, het is dit is Die Mary, voordat Mary er kwam, zijn andere zanger, Die heette Harry. Maar ja. ze, ma ze werden overal weggestuurd. Dat ging daar, hè? Dacht Hebben ze het Peter Paul en Harry. Ja. ja, ja, ja. ja. Maar ja. Dit, dit, deze opname dateerde dat van 1966. Dus 34 ja. plus uh, 24 is uh, 58, ja, jaar, ja, ja. 58 jaar. Geleden. 58 jaar. Geleden. En nee. moet je nagaan, moet je nagaan zo... dat, dat drie jaar daarvoor ja. hadden we nog een enorme wereld gebeurd. Dus toen werd ik geboren. Ja, maar dus daar, hebben, we, daar is daar daar het. Geen, uh, geen vooral Zaltspoort heeft daar nog een shock van, hè? Die mensen leven nog in shock, hè. Als ze daar aan terugdenken. Dat is gewoon ja, een blijven, heel, blijvende wond in de gemeente. Dat ja. ook heel heftig. En ook bij de reddingsbrigade hebben ze daar ook last van, hè. Altijd nog dat ze dus... Als ze Willem voorbij zien lopen, denken ze... Nou, dat is geen redding meer aan, nee, dus, nee, nee. Dus, nee, daarom, daar zit ik bij de KNRM. Ja, ja, ja. ja, ja. Niet bij de reddingsbrigade. Ja, maar die redden ja, ook. Nee. De KNRM redt het ook niet zonder Willem, hoor. Nee, goed. Nee, nee, nee. nee ik, pak je, ik pak je eventjes bij nou, de je stick. Hallo, bij, ja. bij de stick zal ik je pakken, ja, ja, want we ja, geval van een Joy. Ja, ja. Vertel. En, uh, nou, dus, ja, jij luistert niet, hè? Ik luister niet. Jij luistert nooit. Luister <lacht> <lacht> Hoe lang zijn wij nou al getrouwd? Jij luistert nooit. Nee, maar goed, jij <lacht> wel ook nooit afwassen. Oh, dat was Weet je, je waarom een vrouw maar vier hersencellen hebt? Uh, ik, ik dus nog eens hier maar even van. Nee, een vrouw. Nee, die heeft vier hersencellen. Voor elke kookplaat één. Nou, dan hebt ze een groot vernuis. <lacht> Nee, nou ja, het was een grapje, hoor. Het was een grapje, hoor. Ja, ik, ik, ik, ik heb het niet aangekomen. Het was een grapje, een hoor. hoor. Oh ja, wie is dit? Het nummer was afgelopen maar weer. Het, het, het ja, voor de, voor de mensen die via de camera kijken. Ja, ik moet even gaan staan. Ik had kramp in mijn been gekregen. Zeg maar. Ja, ik zag het. Ja. En, en toen dacht ik dat jij zei, nee, dat zei je helemaal niet. Hebben heb, heb jullie dat wel, als je s'nachts op bed ligt? Dat nou, het kan s'nachts wel eens Dat je in je uh, kuit zoekt. Nou, dat ja. moet, dan, dan, dan, dan moet je je bed uit. En dan moet je ook, die spier moet je belasten. Ja, want moet je niet lopen, hè? Want dat is zo'n nou, hele benen is dan... Uh, nou, schijf, wat een ja. pijn, hè? Ja, dan dan ga een ik nog liever ja. naar de tandarts. Ja. Dus je anders weer een ander. kan pijn, mijn gebied hè? gewoon uitleggen. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Nee, ik heb al mijn tanden nog. Ik heb al tanden. dat zeg jij, mijn, mijn buurvrouw die is zo bang voor de tandas. En als ze ja. naartoe moet, slaapt die nacht ervoor niet. Echt waar? En toen kwam ze bij de tandas. En toen zei die tandas ook van. Uh, Hallo, ja. En toen zei die, uh, de tandas tegen haar van. Uh, van uh, oh, die kiest die moeten wel uit. Uh, toen zei ze: hoe krijg je een liever kind? Toen zegt hij: nou, dat kan ook, maar dan moet ze toelanders. <laughs>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 Ja, dan gaan we weer richting de klok voor 12 uur, beste uh, lieve oh, mensen allemaal. Want het is, allemaal, bij jou, is uh, ja, weer bijna vijf of twaalf. Drie uur vloog weer voorbij. Absoluut, ja. ja. En uh, we hebben een heleboel informatie gehad, uh, met name ja, de KNRM, ik noem het toch nog eventjes, 25 mei gaat allen. En uh, dat wordt ontzettend gezellig. Voor de KNRM is het gewoon goed uh, dat er ook heel veel belangstelling is, dus zegt het voort, zegt het voort. Charles, weet je ook wat de 25 mei is, of niet? Nou, ja, 25 mei, dan is er iets bij de kamer. Nou, dat is niet doen. te geloven. Ja. Hoe snel Echt dat langs. gaat als ja, ik pak, het het het, pak ik het snel op even. Je, goed. Pakt of de de leeftijd he? je hebt het toch goed... Uh, op mijn leeftijd goed, nog, ja. he? Nog kopie kopie hè? Ja. Ja. ja. Even goed koppie, nog, hè? Kopie kopie. ja. Ja, nee, maar dat... Uh, Want, uh, ja. ze, ze beschuldigen mij wel eens van uh, Alzheimer light, zeg maar. Oh. Maar, uh, maar, uh, nee, ik... Uh, ik dat uh, merk niet. Nee, Johanna, nee, Johanna. Nee, luister Johanna, ik bedoel... Luister luister Johanna Oh sorry <laughs> Ja, nee, dat, dat, dat maakt niet. Wat zei <coughs> nee, dat, dat, dat, dat je Frits? Nee. Heb je nog iets raar. te zeggen? Nee. <coughs> ik, heb, ik heb verder eigenlijk een niks. Alleen dat ik, dat ik jullie weer verschrikkelijk wil bedanken. En, uh, ja, al, en mijn stress, willen... al mijn stress is weer weg. Ik het heb is wel een hele leuke uitzending. Wij willen jou ook wel bedanken. Ja, maar maar we moet moeten eerst, ik heb met Gerry eerst nog even overleg hoe, hoe we dat aan moeten, moeten. Ik heb Caroline van de Plas al gebeld. ja. Die zit nog vol met adrenaline. Ja, die is nog helemaal... Dus die is er helemaal klaar voor... om jou speciaal te bedanken, Willem. Ja, ja dat heb je ja. laatst ook al gedaan. Samen maar, even een uh, plasje doen. Uh, ik zei met... laatst dat ik even naar buiten kijken en toen goorde ik in één keer, uh, keer... iemand een graspol bij mij naar binnen. Dat was zij dus. Ja. Ja. En ze is een groene verrassing uit de natuur. Nou, bedankt. Hè. Hey, maar jij, jij zal ook moeten inboeten met je feestapel. Ik denk dat ja, wel. Al die koeien die bij jou daar ja. in, je, in je achtertuin lopen, ja. die zullen toch weg moeten. Ja, er is te veel, uh, nee, dat veel uitstoot. Ja. Ja. Maar nee. Nee. Ik, uh, ik heb een nieuwe koeien, heb ik, uh, die krijg ik volgende week. Dat zijn hele andere koeien. Het zijn Afrikaanse koeien, zijn dat. Die ja. hebben geen vlekken, maar strepen. Oh, oh zijn ze gekruist? Nee, dat is de met een zebra. Hij is gewoon in de war. Hij, is een ja, een bar. Een beetje, ja, hij wordt ook een beetje de Muziek gaat toch wel aardig, maar dat, ja. rest Maar goed, wanneer zijn wij er weer? Over 14 <laughs> dagen. Op de laatste dag van de maand. De laatste dag van de mei. maand. We hebben een hoop informatie, een ja. hoop uh, muziek. Ja. Een hoop onzin. Hè, want Charles komt ook. Maar en dat is en, wel uh, leuk. Dat is wel leuk. En de, en de, oh, dank, ja, dank, dank. Doen door alle liefde en alle plezier wat wij in ons hebben Dank u voor deze mooie morgen Dank, dank u voor, voor deze mooie dag, dag. Dank <sipsen> u voor <sus> deze mooie <sus> morgen Dat ik er weer zijn mag Helen Shepherd was dat, met Shepard Ja, ja! Heet het er over twee weken Dag maar. allemaal. Daag, dag, dag.